7 uur. Freddy Fantin met het NOS journaal. De meerjarenbegroting die de Europese Unie voorstelt... is onacceptabel, dat zegt minister van Financiën Hoekstra. Nederland gaat niet zoveel meer betalen aan Europa... als nu wordt voorgesteld, zegt hij. Volgens die plannen van de Europese Commissie... zoals die gisteren naar buiten kwamen... zouden de kosten voor Nederland de komende jaren... met meer dan 60 procent stijgen. Volgend jaar is de bijdrage aan Europa nog 8 miljard euro. In 2027 zou dat zijn opgelopen tot 13 miljard. Een en ander is een gevolg van het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie. Er ontstaat een gat van miljarden euro's... en de 27 andere lidstaten zullen dat moeten opvullen. Er komen bindende regels voor giften aan lokale en regionale partijen. Nu zijn die er alleen voor landelijke partijen. In Nieuwsuur zei politicoloog André Krauwel begin deze maand... dat de lokale politiek zonder goede regels te gemakkelijk gecorrumpeerd kan worden. Minister Ollongren wil daar verandering in brengen. Ze wil de regels voor niet-landelijke partijen en lokale afdelingen opnemen in een nieuwe wet. Landelijke partijen moeten nu al giften boven de 4.500 euro openbaar maken, bijvoorbeeld. De Britse leider Corbyn gaat akkoord met vervroegde verkiezingen, maar hij wil wel dat ook 16- en 17-jarigen en EU-burgers in Groot-Brittannië mogen stemmen. De conservatieve partij van premier Johnson wil dat niet. Vanavond wordt er over gestemd. Het is dus nog niet zeker dat er in december verkiezingen zijn. En de man uit Zwolle is veroordeeld tot 12 jaar cel en tbs met dwangverpleging. Volgens de rechter heeft hij een jeugdvriend doodgeschoten, in stukken gezaagd en in de kruipruimte onder zijn huis verstopt. De man van 41 heeft steeds beweerd dat de vriend van 38 zichzelf van het leven beroofde nadat hij kook had gebruikt. Maar de rechter vond die verklaring ongeloofwaardig. Het weer, het blijft droog. Vannacht in het binnenland ligt de vorst. Morgen eerst hier en daar een misbank. Verder droog en zonnig en een gaat of tien. Dit was het NOS-journaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWD. Er staat nog altijd 70 kilometer file in de regio en de volgende files leveren daarbij meer dan 10 minuten vertraging op. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort tussen knooppunt Watergraafsmeer en Muiden 10 minuten op onthoud. Een kwartier vertraging op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch tussen Breukelen en Utrecht. Een half uur op de A4 Den Haag Amsterdam tussen de knooppunten De Hoek en de Nieuwe Meer. En 10 minuten oponthoud op de A9 Alkmaar Diemen tussen Bad Hoefendorp en knooppunt Holendrecht. Tot zover de verkeersinformatie.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 Kom eens langs, de entree is gratis. Autobedrijf Zandvoort, een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Welkom, met veel persoonlijke aandacht. Hierbij... Belangstellende leden van de commissie, college en mensen die thuis meeluisteren bij deze commissievergadering. Dit is een extra ingelaste commissievergadering voor twee punten. De financiële actualisatie van project Formule 1... En het toevoegen van een categorie waarbij een verklaring van geen bedenking niet nodig is. Na deze vergadering van de raad staat de raad gepland om half negen. Streven is dus om uiterlijk kwart over acht te stoppen met deze vergadering. Heeft er iemand een mededeling van belangen en betrokkenheid? Geen. Dan gaan we over naar agenda punt 2. Gaat, gaat de commissie akkoord met de agenda? Ik zie geen handen omhoog, ook dat. Dan gaan we over naar agenda punt 3, de financiële actualisatie van project Formule 1. Aanwezig is de portefeuillehouder mevrouw Verwij en wordt ondersteund door de heer De Wit en mevrouw Schelleman. Um, het college stelt de raad voor om in te stemmen met het aangepaste projectbudget voor de Formule 1. Een evaluatie van de gemeentelijke inzet zal worden gebruikt om het projectbudget ten behoeve van de volgende edities Formule 1 eventueel aan te passen. Het budget dat overblijft zal worden toegevoegd aan de Reserves Strategische Investeringsagenda. Voordat u als leden van de commissie het woord krijgt... Uh, zijn er insprekers in de zaal die hier wat over willen meedelen of vertellen? Niet aanwezig. Um, dan wil ik uh, de commissie uh, het woord geven. Wie van de commissieleden wil het woord Oké, okay, ik zie nagenoeg iedereen. Ik zal dan ook het rondje afgaan. Ik wil uh, de woordvoerders uh, van de partijen vragen om uh, hun drie minuten in acht te nemen en, uh, voor hun pleidooi. En mocht uh, zeg maar u uh, te veel uitwijken, dan zullen wij u daarop uh, wijzen. Uh, ik wil het woord geven aan mevrouw Van der Veld. Ik vind dat heel aardig van u, meneer de voorzitter, maar ik heb mijn hand niet opgestoken. Ik heb geen behoefte. Dank u wel. PVV? Uh, op dit moment geen behoefte, voorzitter. De heer El Elkabali? Ja, voorzitter, wij hebben wel behoefte aan, uh, aan een reactie en uh, we hebben ook een aantal vragen voor de wethouder in uh, dit geval... Zal er zo'n microfoon iets dichterbij, dan ben ik beter verstaanbaar. Ja, want wij zijn heel benieuwd. Wij hebben natuurlijk op dit punt, hebben wij uh, op de desbetreffende vergadering 26 maart een motie uh, yeah, uh, ingediend. Wij zijn benieuwd hoe het met die motie staat. En dan vooral de duurzaamheid aspecten. Uh, de motie ging natuurlijk ook over duurzaamheid. Dus de vraag is uh, in eerste termijn eigenlijk heel simpel aan de wethouder. Van, uh, hoe staat dat met die motie? Um, hoe zijn de overleggen gegaan met het circuit? Um, heeft u al iets meer informatie die u met ons kan delen? En Daar wil ik het graag in eerste termijn dan even bij laten. Dank u wel, meneer Kabadi. Mevrouw Koper. Dank u wel, voorzitter. Ik heb geen vragen. Dank u wel. De heer Van Marlen. Ja, dank u. Ik heb uh, uh, geen vragen, maar wel een opmerking. Een aantal opmerkingen eigenlijk over uh, hoe de gang van zaken rondom de financiering uh, gaat. Uh, natuurlijk hebben we. Uh, ...in maart zeg maar, in, in, in, met stoom en kokend water zeg maar, besloten voor, voor, om 4,1 miljoen beschikbaar te stellen. En daar is vrij weinig voorbereidingstijd in geweest. En het is natuurlijk een pittig dossier. Maar zoals het nu gaat, um, uh, ja, daar ben ik toch wel ontevreden over. We hebben verschillende keren uh, vergaderingen gehad. Uh, losse vergaderingen, vergaderingen onder geheimhouding... En uh, we blijven maar vragen onder onderbouwing, onderbouwing, onderbouwing. En alles komt een beetje op het laatste moment en na heel veel vragen. En ik, eigenlijk is mijn enige vraag voor nu, uh, kan het wat proactiever, dat we wat sneller en wat beter en onderbouwder op de hoogte gebra gebracht kunnen worden. Daar wil ik het nu even bij laten. Dank u wel meneer Van Marden. De heer Mettes. Dank u wel voorzitter. Uh, ik heb uh, op dit moment geen vragen. Die vragen hebben we op. ...andere gelegenheden kunnen stellen en ook gesteld. Uh, wij uh, begrijpen vanaf de startsituatie dat je daar nou gaat bijstellen. Dat uh, is uh, klaar als een klontje voor het CDA. Dus wij kunnen ons uh, hierin vinden. Dat zijn mijn hele opmerkingen. Dank u wel. Dank u wel, meneer Meters. De heer Hendricks. Ja, voorzitter, de VVD heeft uh, moeite met dit stuk. En dat heeft niet zozeer te maken met de punten waarop uh, bezuinigd wordt... Dat er kritisch wordt gekeken naar nou, uh, het mobiliteitsplan. Dat er kritisch wordt gekeken naar, uh, naar de, de zeg maar, Dat daar bezuinigd is. Uh, daar, en dat het totaal dus ook financieel meevalt. Uh, daar heeft u van ons geen uh, moeite mee. Maar waar wij moeite mee hebben zijn de fors toegenomen ambtelijke kosten. En vooral de manier waarop dat uh, voor ons nu controleerbaar is. Want we zien dat er op verschillende momenten verschillende afspraken zijn. Over wat ambtelijke kosten nou zijn. Uh, we zien dat bij het uitvoeringsprogramma. ...wordt gerekend met een, gemiddelde van een gemiddeld, uur, gemiddeld jaartarief van een, voor een FTE van een ton voor meer werk. We zien dat er nu wordt gerekend met werkelijke kosten. We zien bij projectkosten, het staat ook in de begroting, weer een andere afspraak... ...met ook de overheid en VTU daar weer uit. En hier zien we dan nou weer dat er gemaakte kosten wordt berekend. En dat maakt het voor ons lastig om het te controleren. En dat maakt het ook bij de uiteindelijke evaluatie van de ambtelijke fusie ook lastig om te controleren. Uh, dan de hoeveelheid uren, voorzitter. Want wij zijn akkoord gegaan uh, vorig jaar, of afgelopen maart was dat, met, uh, met, met de uh, kosten die daar toen voor geraamd werden. En daar komt nu een fors bedrag aan ambtelijke kosten bij. Uh, waarbij dat ons niet helemaal helder is uh, wat daar nou de reden voor is. En zeker als je ziet uh, dat we nu nog in 2019 drie ton extra aan ambtelijke uren hebben. En dan denk ik, het is nu, nou, als we dit besluit hebben genomen, is het uh, bijna november. Effectief heeft een jaar 52 weken. We zitten in week uh, 45 geloof ik. Nou, reken maar uit, je hebt nog een week kerst. Effectief heb je nog een week of 6 à 7 uh, dat die mensen gaan werken. En dan zou je nog 3 ton aan ambtelijke kosten hebben in dit jaar. Dat lijkt ons erg veel. Ook als je ziet dat er met hele FTE's wordt gewerkt, met hele jaren. Dan vraag ik me af of al die... Uh, en als je bedenkt dat we in maart de besluit hebben genomen, dat in mei 2020 de Formule 1 is, dan gaat het helemaal niet over twee hele jaren. Dan gaat het in totaal over 13 maanden. Dus deze, dan vraag ik me af of die organisatie niet te lang blijft doorlopen. En voorzitter, als ik kijk naar de organogram die u heeft uh, meegestuurd met de uiteindelijke projectorganisatie, dan vind ik die wel erg opgetuigd. Uh, het komt meer over als een... Een soort kerstboom met overleggen dan met een lean en mean organisatie die dit project gaat uh, begeleiden. En ik vraag me ook af of uiteindelijk een ambtelijke organisatie de aangewezen persoon is, of de aangewezen club is om een project als dit uh, vlot te trekken. Ik vraag me af, zeker als je naar dit, dit soort bedragen kijkt, hadden we niet beter dit gewoon door een extern bureau kunnen laten doen. Een evenementenbureau gespecialiseerd in zware onderhandelingen, gespecialiseerd in grote evenementen met een landelijke uitstraling. En ik vraag me af of dan... Uh, ...het niet beter was gelopen dan tot nu toe. En voorzitter, ik ben ook benieuwd hoe we... Nou, nou, laat ik het daar voor de eerste termijn behouden, voorzitter. Ik wou net ingrijpen om te zeggen van kunt u tot een afronding komen. Goed, de heer bouwberg wilson Voorzitter, dank u wel. Uh, met dank voor de beantwoording van de diverse vragen die wij hebben gesteld... ...moeten wij toch tot onze spijt vaststellen dat we elkaar niet helemaal... ...die duidelijkheid die wij beoogden hebben kunnen geven. Um, en we hebben nog steeds vragen. Bijvoorbeeld, zijn de opgevoerde bedragen, zijn dat nou allemaal kosten die alleen voor de rekening van de gemeente moeten zijn? Moet de organisatie na de F1 in begin mei op volle sterkte blijven doordraaien tot en met het vierde kwartaal in 2020? VVD stelde daar ook net een vraag bij. En in hoeverre zijn de begrote kosten voor dit jaar ook daadwerkelijk en volledig in 2019 gemaakt. Die, die zorgen die komen voort uit het volgende. Um, de opbrengstenkant van het project Formule 1 voor de gemeente kan en moet naar onze mening sterk verbeteren. Kosten van de gemeente voor bijvoorbeeld alleen ambtelijke capaciteit, en dan gaat het even met de, echt met de Formule 1, heeft dat te maken, in orde van grote 1,3 miljoen. Inkomsten voor de gemeente aan legers voor drie vergunningen. Race, side events en reguliere activiteiten, 1.836 euro. Voorzitter, het is helder. Uh, dat is dadig uit balans. Mogelijkheden om inkomsten te vergroten, die zijn naar onze mening. En wij denken dan ook dat het op grond van dat grote verschil en daarin, onevenredigheid daarin, een goede basis is voor een gesprek. Daarover. Tussen publieke en private partijen. En als het dan gaat om waar zou je dan aan kunnen denken? Bijvoorbeeld een kaartbelasting zoals Amsterdam dat wel doet. Of een vergoeding voor de beschikbaarstelling van terreinen, parkeren en kamperen wat in de plannen zit. Mogelijkheden om kosten te verlagen. Bijvoorbeeld overwegen substantiële verlaging van het budget voor marketingactiviteiten. Nu dat wegens de enorme free publicity... En de exposure die Zandvoort krijgt op grond van de Formule 1 verantwoord en mogelijk is. En kijk nog eens kritisch of het de gemeente is die financieel aan side events en of pop-up activiteiten zou moeten bijdragen. Of dat dat niet de partijen moeten zijn die daar hun centjes mee verdienen. Voorzitter, wij ontvingen vanmiddag een ingezonden brief van een inwoner uit Zandvoort. Met daarin meer suggesties, waarmee wij het overigens eens zijn. ...en die wij het college van harte in de aandacht aanbevelen. Voorzitter, wij zullen in verband hiermee straks in de raad een motie indienen... ...die het college oproept zich in te spannen om tot een sluitende business case... ...voor de gemeente Zandvoort zelf te komen. Dank u wel. Dank u, meneer Bouwer-Wilson. Het woord is aan de wethouder. Dank u wel, voorzitter. En ook dank aan u vanwege uw flexibiliteit om hier om zeven uur te zijn en ook dit onderwerp te bespreken. Dat waardeer ik enorm. Ik wil graag beginnen met de vraag die GroenLinks heeft gesteld ten aanzien van duurzaamheid. Hoe staat het daarmee? Duurzaamheid is een onderwerp wat nou, wat. wat volledig de aandacht heeft en dat heeft enerzijds betrekking op de activiteiten die de Dutch Grand Prix organiseert, maar het heeft ook betrekking op de activiteiten um, die daarbuiten gebeuren, namelijk de side events. Daarover maken we afspraken en um, nou, dat heeft de volledige aandacht en um, ja, dat, dat gaat uh, helemaal de goede kant op om het zomaar um, te zeggen. Meneer Van Marle van D66, u heeft een um, meer algemene oproep. Uh, u erkent dat het een pittig dossier is, dat is het... Dat, uh, dat ben ik volledig met u eens. En het is ook een dossier dat een heel eigen dynamiek kent. Uh, het is, het is uh, ja, roerig, het staat volop uh, in de belangstelling... en het is nu niet bepaald zo dat je, ja, dat je er een kaastolp omheen kunt doen... om even rustig te werken in, in afzondering. Dat is volstrekt niet hoe dit uh, dossier in elkaar uh, zit. U geeft aan, uh, wij willen proactiever, sneller en beter uh, geïnformeerd uh, worden. Uiteraard werk ik daar graag aan mee... En uh, toevallig vandaag in het college hebben we daar ook het gesprek over gehad. Van hoe kunnen we u beter betrekken? Want u hebt een behoefte... Um uh, ja, die, die anders is dan bij andere evenementen, uh, noem ik het maar even. Um, en u wil graag uh, die stukken inzien. En um, vanuit het college zijn we ook van mening dat u recht hebt, uiteraard om alle stukken in te zien. Alleen zijn niet uh, alle stukken ook geschikt voor de openbaarheid. En dat heeft ermee te maken dat uh, bijvoorbeeld daar waar het gaat om een offerte van een private partij, um, ja, daar zitten ook bedrijfsvertrouwelijke gegevens in en dergelijke. Maar uh, ik zal dit ook nog op schrift uh, aan u doen toekomen, maar we we gaan een voorziening treffen dat u nou ja, gewoon alle, ten alle tijden eh, de stukken kunt in, eh, inzien eh, om, om te voldoen in die eh, behoefte in elk geval. Eh, ik, ik ga ook graag met u in gesprek over het meer proactief eh, delen van informatie. Eh, ik merk aan alles dat u eh, en, en uw collega's wat dat betreft ook... ...heel erg bereid zijn om mee te denken en misschien moeten we daar uh, ja, een even wat andere vorm uh, in aanbrengen... Uh, ...zodat die ruimte er ook is, want ik, uh, ik sta altijd open voor, uh, nou, voor uw opvattingen en uw uh, suggesties uh, daarover. <coughs> de VVD en de OPZ die hebben aangegeven, uh, die hebben nadere vragen gesteld eigenlijk over die ambtelijke capaciteit... En uiteindelijk heeft het college eh, in maart een voorstel eh, ingebracht. En dat is inderdaad een voorstel eh, geweest, wat eh, meneer Van Marle refereerde daar ook al aan. Wat toch wel met stoom en kokend water tot stand is gekomen op basis van verwachtingen die we toen hadden. Inmiddels eh, zijn we een aantal maanden verder. En een aantal uitgangspunten of zaken die in dat voorstel stonden, die zijn ongewijzigd. Namelijk... We willen nog steeds de Formule 1 faciliteren en we willen nog steeds die maatschappelijke en economische spin-off. Dus dat eh, verandert volstrekt niet. Maar toen hebben we aangegeven: eh, we verwachten dat, dat we, eh, het bedrag eh, wat toen nog in de geheime bijlage stond, dat dat de, de, de kostenverdeling over de jaren eh, zal zijn. En die kostenverdeling die is anders geworden. En we hebben toen ook aangegeven, we gaan u regelmatig informeren. We doen in ieder geval bij de, in de reguliere PNC-cyclus eh, eh, komen we bij u terug met de laatste stand van zaken. En er eh, stond ook in dat stuk, eh, geeft u ook ons wat ruimte. Wat we nu hebben gemerkt is dat de realiteit anders is. En dat merken we eigenlijk aan de hand van de ervaringen die we de afgelopen maanden hebben opgedaan. ...en in plaats van nou ja, te wachten tot, tot het volgende uh, reguliere PNC-document... Uh, ...dachten we, laten we dit apart aan u voorleggen. Want de verschuiving is het een... Um, ...de onderwerpen waar je um, je mee bezighoudt, die zijn in die zin ongewijzigd... ...maar er heeft wel een onderlinge verschuiving uh, uh, plaatsgevonden. En we hebben heel scherp gekeken naar wat hebben we ook echt nodig... En uh, het voorbeeld van de side-events uh, werd aangehaald. Um, we hebben het budget van de side-events... Um uh, verlaagd. En meneer bouwberg die refereerde daar ook aan. Dat heeft ermee te maken dat uh, wij dat nu op een andere wijze georganiseerd hebben. Voor eerst dachten we, nou, we reserveren die 250.000 euro. Die kosten zijn voor de gemeente. Nu hebben we een bureau ingehuurd. En het is aan dat bureau om uh, reclame te verkopen, om sponsoring uh, te werven, om die podia te vullen. Uh, dus dat commerciële aspect, uh, dat hebben we extern zeg maar, van ons af georganiseerd. Maar we boeten niet in op het resultaat, want uiteindelijk willen we nog steeds die economische spin-off... en dat er side-defense zijn om alle mensen die hier zijn te vermaken, maar natuurlijk ook onze inwoners. Dus um, we gaan voor hetzelfde effect, maar hebben dat voor de side events op een andere uh, manier uh, georganiseerd. Um, dus uh, meneer Bouwberg-Wilsel geeft ook aan, het, um, kijkt u ook naar de, naar de opbrengstenkant... En dat hebben we gedaan en die is op dit moment nog wat voorzichtig geraamd. We gaan dat natuurlijk ook weer actualiseren bij de volgende toegezegde actualisatie. Want in februari weten we precies welke kosten we exact gemaakt zijn en is er ook al wat meer zicht op de inkomstenkant. En waar zit dat op? Want meneer bouwberg Wilson vroeg ook echt naar de verhouding tussen publiek en privaat. En er zit inderdaad geen eh, verdienmodel, zeg ik het maar even, op onze wettelijke taak, namelijk de vergunningverlening of openbare orde of veiligheid of handhaving. Eh, dat is onze wettelijke taak. We hebben met elkaar al regels afgesproken, ook over eh, de lezers en dergelijke... Um, dus dus dat, is, ja, dat, dat is een gegeven. En de lezers, dat hebt u ook kunnen zien. Zeker voor die evenementenvergunning. Um, ja, dat is een gemiddelde. En dat staat niet in verhouding uh, tot de kosten die we nu uh, hiervoor maken. Maar Wat is dan wel een knop om aan te draaien? Om het zomaar te zeggen. Hè? Dus hoe kun je wel... Uh, die inkomsten uh, vergroten. En dat zit hem veel meer inderdaad in die side-events. En dat zit hem veel meer in uh, uh, parkeerplekken die je ter beschikking stelt. Dus dat zijn allemaal knoppen om, om wel aan te draaien en dat doen we dan ook. Uh, dus de gesprekken daarover vinden volop uh, uh, plaats. Dus als het gaat om die, ja, om die, die taakverdeling uh, tussen het publieke en het private, dan, dan is het eigenlijk... Ja, we hebben al regels met elkaar afgestemd over die publieke taak zeg maar, en ook wat, wat je daarvoor moet betalen als partij. Maar zeker daar waar het uh, ja, meer in de, in de private hoek zit en met de side-events en dergelijke en met het verhuren van gronden, nou, daar zit nog ruimte om, uh, om die opbrengstenkant ook wat meer inzichtelijk uh, uh, te brengen uh, of op te schroeven. Um, Meneer Hendricks van de VVD die stelt vragen over de ambtelijke uren... de hoeveelheid, de wijze van controleren. En het klopt dat er, dat er verschillende afspraken zijn gemaakt daarover. En u doet eigenlijk, zegt even in mijn eigen woorden... de suggestie ook om dat mee te nemen in de evaluatie. En in het voorstel dat het college heeft voor die evaluatie zit dat ook in... om daar ook goed naar het financiële aspect te kijken. En de Formule 1 is, een, ja, is qua uh, project uh, ja, in a league of its own, zou ik bijna zeggen. Dat is een, een project waar wij uh, uh, nou, volstrekt geen ervaring mee hadden. Je kunt het niet vergelijken met, met de Grand Prix van 35 jaar geleden. Je kunt het ook niet vergelijken zelfs met de A1, wat, wat minder lang uh, geleden is. En, en ik geloof dat de commissaris van de Koning... er stond ooit in de krant en nu zei van... nou, een amateurclub moet de Champions League gaan spelen. En, uh, nou ja, amateurclub, dat, dat vond ik dan iets te lager. Kan de lage wethouder ook tot een afronding komen? Zeker? Voordat Sorry. u eh, straks ja, voordat ik alle uitslagen gaat vermelden. <laughs> ik, ik zal me best doen. Um, maar we zaten, laat ik het zeggen, in de keukenkampioenschappen... en we moeten echt nu naar die Champions League. Gewoon gelet op alles wat er, wat er uh, op ons afkomt. Um, dus er zit een uh, verschillende systematiek in. Het is tijdelijk, het is dynamisch... en we hebben afgesproken van, nou... Het tarief van 116 euro, dat staat, maar we doen ook aan inhuur. En daar waar die kosten van die inhuur lager zijn, dan betalen we ook die lagere kosten. Dus het is niet zo dat we op alles wat we nu nog extra gaan doen... En wat eigenlijk goedkoper is, ook uh, die 116 uh, euro gaan betalen. En waar we dus op sturen, uh, zijn de uren. En in eerdere stukken is misschien wat verwarring ontstaan... ook door FTE's versus uren, maar het gaat natuurlijk om de uren. En uh, ook daar um, gaat het om de uren die ook nodig zijn... om dit project tot een goed uh, einde uh, te brengen. Um, u zegt, hè, het organogram uh, uh, is niet lean en mean... Nou, het was eerder wel heel erg Lien en Mien en dat werkte niet. We hebben echt beslist om het uh, op deze manier in te richten. Juist om te zorgen dat de regie wat strakker in handen uh, komt. Uh, om ervoor te, te zorgen dat alle partijen uh, op de juiste wijze zijn aangehaakt. En u geeft aan van, goh, hadden we niet een evenementenbureau kunnen inhuren. Uh, nou, we hebben een evenementenbureau ingehuurd voor die side events. Maar... Het gaat hier juist om de wettelijke taken en dat is wel, ja, dat is wel echt ook uh, desoverheid, zal ik maar zeggen. Um, even kijken. Ja, meneer Bouwberg-Wilson, u heeft het ook nog over de ingezonde brief. Uh, ik moet u eerlijk bekennen dat ik die nog niet uh, heb gelezen, maar ik zal kijken of daar straks nog de ruimte voor is. En um, u vraagt ook nog naar, en meneer Hendricks vroeg daar ook naar, naar een, een verdeling van de kosten eigenlijk in die uh, twee jaar. Zijn het twee volledige kalenderjaren? Nee, uh, je moet het eigenlijk zien vanaf, vanaf uh, 1 april is het... Uh, is het zo gegaan? En dat zo, het zo gaat het. Uh, en die, dus hebben we de hele tijd hebben we die extra uh, ambtelijke capaciteit. En uh, na. Niet over, ja, oh. Nog hoger. Nee, en daarna dan, dan uh, zakt dat inderdaad weer af. Maar we hebben wel gezegd met elkaar: we willen wel nog gebruik maken van die capaciteit om te zorgen dat er een goede evaluatie is, dat er een goed draaiboek is. Zodat we voor editie 2 en 3 met veel en veel minder ambtelijke capaciteit uh, toe kunnen. En nogmaals, het gaat om, om wat we nodig hebben. We sturen op die uren. Uh, maar dit is, uh, indachtig ook wat u eerder hebt gezegd... het voorstel waar het college uh, mee is gekomen. Dank u, voorzitter. Dank u, wethouder. Tweede termijn. Wie mag het woord geven in tweede termijn? Ik zie de heer Deenen. Ja, voorzitter, dank u wel. We hebben de eerste termijn even laten schieten, maar ik wil nu wel even inhaken op hetgeen uh, de collega's hebben gezegd van uh, VVD, D66 en met name ook OPZ. Um, wij zijn het daar, zoals bekend, natuurlijk al, al volledig mee eens. Uh, we hebben het hier weer over enorme kosten, ambtelijke kosten, maar ook uh, kosten straks aangaande uh, spoor en dergelijke. Maar we hebben het eigenlijk helemaal niet over de inkomsten. Dus wat dat betreft is uh, hopelijk de straks in te dienen motie van OPZ... krijgt onze volledige steun daarin. En dat lijkt ons een goede inzet, een, een goede start... Om, om echt de focus te gaan leggen op de inkomsten. De wethouder gaf het ook al even aan. He, er zijn wat knoppen om aan te draaien. Nou, wij zeggen wat dat betreft vol gas draaien aan die knoppen. En uh, om zodoende ook, ook naar de burger te laten zien... van luister, het kost niet alleen geld, maar het levert ook nog eens wat op... Dat, dat is wat op dit moment ons belangrijkste punt is en uh, verwoord door uh, collega uh, commissieleden. Dank u wel. Dank u wel. De heer Van Marlen. Ja, ik vind ook uh, <coughs> uh, als een uh, bedrijf wat het circuit is gewoon een vergunningaanvraag doet en wij moeten daar tien of twaalf of weet ik voor hoeveel uur en hoeveel miljoen capaciteit tegenover stellen, dan moet dat minimaal kostendekkend zijn. Het kan niet zo zijn dat uh, u vraagt en wij draaien en we zetten een heel, appara heel apparaat aan. Dat, dat, dat, dat kan toch niet waar zijn? Um, uh, en het, gaat, het gaat volgens mij ook niet om de uren, maar om het doel en het resultaat. En als ik u dan hoor zeggen van, uh, ja we hebben eigenlijk het niveau keukenkampioendivisie. En we hebben Champions League nodig. Daar zit een groot gat tussen. Dus ik ben wel benieuwd naar hoe je dat kwalitatief dan... Ga dichter dat gat. Als we eigenlijk hier maar uh, een beetje Jupiler League voetbal zitten te spelen. En eigenlijk er veel meer van ons verwacht wordt. Kunnen we het dan wel aan? Is mijn vraag. Um, we hebben verschillende keren gewoon ook gehad over tijd, kans, geld, impact. Uh, suggesties gedaan over kosten, suggesties gedaan over baten. Uh, daar is vrij weinig van teruggekomen. Kijk, de Griffie stuurt elk, alle raadsleden elke vrijdag een mail met een overzicht. Jullie hebben communicatieadviseurs aangenomen, of in ieder geval in het projectteam zitten. Die kunt er ook elke, elke vrijdag ook wel, gewoon een update doen. Het gaat over pakweg acht lijnen: hè, vergunningen, risico's, kosten, baten, eh, communicatie, eh, bouw, eh, rechtszaken. Je kan er gewoon een aantal onderwerpen gewoon in, in, in een tabelletje zetten. en dan kan je gewoon wekelijks gewoon de voortgang over melden. Dat is toch niet zo ingewikkeld. Ook al is er geen voortgang, meld het, dan heb je toch communicatie. Nu is alleen maar wachten, wachten, wachten en weer vragen stellen. En daar houden je ons dus eigenlijk een beetje mee af. Um, voor de rest zijn er ook ja, nu pas eigenlijk op de moties, zoals de lobbyist, die we ook maanden geleden al hebben gedaan, daar komt nu pas een, een antwoord op. En dat is ook eigenlijk iets van, ja, we, we denken mee, we, we, we willen gewoon heel graag dat het succes wordt, maar... De, ik vind het nog wel iets te veel uh, niveau. Dank u wel, meneer Van Marlen. De heer Hendricks. Ja, dank u wel, uh, voorzitter. Ja, in het collegestuk staat uh, geschreven dat, me, dat uh, u als college nog strategischer, slagvaardiger en zakelijker aanpak uh, voorstaat. Um, ja, daaruit, en u zei het ook, uh, u wilt strakker sturen kan ik daaruit concluderen dat dat tot nu toe dus nog niet het geval was. Dat er tot nu toe een niet-strategische, slagvaardige en niet-zakelijke organisatie zat. En zo ja, wat doet dat met uh, uw relatie met de uitvoerder, met de gemeente Haarlem, die voor ons dit soort taken uitvoert en dus blijkbaar een niet, niet strategisch, slagvaardig en zakelijk genoeg organisatie aan ons heeft aangeboden. Kunt u daarover niet met hen in gesprek over misschien compensatie en eventuele kostenvergoeding? Ik hoor de wethouder zeggen dat zij strakker uh, wil sturen. En vandaar deze uh, organisatiewijziging. Ja, dan vind ik toch, als ik kijk naar het organogram. Uh, dan vraag ik me af, als je strakker wilt sturen. Of dan een kernteam met bestuurders van de gemeente Zandvoort. Directie de circuit. Een proces, uh, maar ook een stuurgroep met een burgemeester. Twee wethouders, een gemeentesecretaris. Een directielid, een procesmanager. Het lijkt erop alsof je dan... Als je de vergelijking maakt met een roeiboot, of je meer bestuurders hebt dan roeiers. En dan vraag ik me af of je wel inderdaad strakker kunt sturen. Voor mij kun je juist strakker sturen met minder bestuurders. Die wel strakker de regie in handen houden. Um, ja, voorzitter, u uh, op vragen van OPZ en uh, ook VVD over van, nou, hoe lang blijft de organisatie nou staan. Zegt eigenlijk van ja, na 3 mei willen de organisatie nog wat langer in de lucht houden, zij het op minder niveau... ...om onder andere een evaluatie te doen. Zou het niet een optie zijn, voorzitter, om die organisatie dan eerder te ontvlechten... ...is dat misschien iets wat we nog kunnen onderzoeken in de toekomst? Dat die organisatie eerder ontvlechten en dat we dat onderzoek via een extern bureau doen. A, zodat we die organisatie eerder kunnen ontvlechten, maar ook omdat we dan niet een slager hebben die zijn eigen vlees keurt. Maar gewoon een onafhankelijke partij die gewoon constateert wat er wel en niet goed ging. Ook wat er wel en niet goed ging binnen de ambtelijke organisatie. Voorzitter, um, u noemt een aantal uh, functies en uren die, die daarop schrijven. En een aantal uurtarieven uh, gaan daarbij. 116 euro zijn een aantal, 102 euro zijn een aantal. Er zijn een aantal uh, op 90 euro. Mijn vraag is, bij die tarieven zit daar ook een overhead toeslag bij in? Of is dat exclusief overheid? Dank u wel. Dank u, meneer Hendricks. Heer Elkabali. Ja, voorzitter, dank u wel. Ik ben uh, erg blij met de antwoorden van de wethouder uh, wat betreft duurzaamheid. Um, ik snap dat wanneer je een motie indient dat je dan wat geduldig moet zijn en dat je moet kijken wat er uitkomt. En ik ben het ook helemaal eens met de antwoorden van de wethouder wat dat betreft. Um, en ik hoorde de wethouder duidelijk zeggen dat, uh, dat, dat we op een andere manier met dit dossier omgaan... omdat de wethouder ook al merkt dat wij er iets dichter op zitten dan, uh, dan bij een gebruikelijk dossier. En um, het gaat me eigenlijk om het monitoren van mijn motie... Uh, en om monitoren van waar staan we nou in het proces en hoe kunnen we nou verder. Dus als de wethouder dat zou kunnen meenemen um, in dat dossier, dan zou ik er erg mee geholpen zijn. Um, ik heb het volste vertrouwen in dat die motie goed wordt, uh, wordt uitgevoerd. Ik zie ook in de publiciteit en in de stukken zie ik het ook steeds terugkomen, dus daar ben ik blij mee. Maar ik zou graag zien dat ik dat dan op die manier kan monitoren en dan um, heeft u in mij een vriend en geen vijand. Dank u wel. Dank u wel. Kijk nog even naar het CDA. Was daar een vinger omhoog? Nee? Dan de heer bouwberg wilson Ja, voorzitter, dank u wel. Kijk, ik begrijp heel goed wat de wethouder zegt. Dat ze zegt, ja, maar dat zijn onze wettelijke taken en dat moeten wij doen. Maar ja, dat ontslaat je niet van om je zakelijk op te stellen. Want op het moment dat de balans zodanig... ...uit balans is, als waarvan nu sprake is. We praten over een kleine 2000 euro die we krijgen... ...en we moeten 1,3 miljoen moeten we betalen aan ambtelijke kosten, alleen al. Daar staan nog andere dingen? Ja, dan is het toch voor iedereen duidelijk, ook de zakelijke partner... ...dat dat gewoon niet in balans is en dat men daar iets mee zal moeten. Eh, want er is ook geen enkele basis op grond waarvan je zou kunnen zeggen... ...ja, maar het is redelijk omdat het onze wettelijke taak is... ...om dat toch alleen maar voor die ene partij zijn regeling te laten komen. Dus daar zullen we toch op blijven drukken. Ik vond de gedachte van de VVD in het kader van de evaluatie... hoe doen we dat nou? Doen we dat nou door het projectbureau in zijn totaliteit... tot en met het vierde kwartaal in stand te houden... om daar slechts naar zichzelf te kijken en te evalueren... ik vond het wel een verfrissende gedachte om dat misschien anders te doen. Kun je eerder die hele organisatie ontvlechten... Dan kun je het met een hele kleine organisatie doen... die onafhankelijk is en die wat mij betreft misschien... Uh, veel eerder tot, uh, tot, een, uh, tot een resultaat kan komen tegen veel geringere kosten. Maar goed, dat zou je nog even moeten bekijken of dat inderdaad zo is. Ik vind het in ieder geval een goede gedachte. Ik ben benieuwd wat de wethouder er ook van vindt. Dank u, voorzitter. Dank u. Mevrouw van der Veld. Ja, dank u wel. Een hele korte nabrander hoor. Ik, ik hoor hier mensen praten over zaken waar ze blijkbaar heel veel verstand van hebben... Want uh, ze weten het namelijk allemaal beter dan het college en onze uh, ambtenaren. En uh, ik moet u zeggen, ik ben daar zeer verbaasd over. En ik verbaas me er helemaal over dat het college zo rustig hieronder blijft. Dat wilde ik even kwijt. Dank u wel, van mevrouw Van der Veld. Het woord is aan de wethouder. Ja, dank u wel, um, voorzitter. Um, ja, de... Uh, uh, uw laatste opmerking, uh, die, ja, die triggert mij wel ook uh, mevrouw Van der Veld. Want het is uh, een uh, dossier waar ik me niet altijd heel erg uh, rustig en kalm uh, bij voel, zeg ik dan ook maar uh, even. Uh, maar dit is een, uh, nogmaals, hè, dit is een voorstel wat wij uh, hebben gedaan. Uh, het is ook aan u als raad om daar iets, iets uh, van te vinden. En uh, nou ja, op die manier uh, kijkt het college daar ook uh, uh, naar. Uh, uh, in de tweede termijn uh, had de PVV uh, als eerste het woord. Uh, en uh, u, u zegt, uh, vol gas draaien aan die knoppen uh, en de inkomstenkant. Dat, uh, nou ja, dat neemt het uh, college ter harte. Uh, D66, u, u trok even de parallel ook met de voetbalwereld uh, uh, door... Uh, en het is inderdaad, eh, en u, u noemde ook de lobbyist. Nou, voor een deel hebben we zeker ten aanzien van de bereikbaarheid, eh, daar in de zomer al eh, op ingezet met een strategisch adviseur eh, voor de bereikbaarheid. En dat heeft ook zeker zijn vruchten eh, afgeworpen. En de laatste maanden is ook wel gekeken van, goh, zoals het nu gaat, er moet een tandje bij. Hoe doen we dat? Hoe organiseren we dat? Nou, bijvoorbeeld aan de hand van de omgevingsmanager. En dat is eigenlijk de manier waarop het college voorstelt om daar verder vervolg aan te geven. Dus niet alleen op het deel bereikbaarheid, want die strategische bereikbaarheid, die is inmiddels goed geborgd. Maar eigenlijk ook om dat breder te trekken. Um, en u uh, gaf aan, he, van, van, uh, kunnen we niet uh, bij wijze van spreken elke vrijdag dat er een update uh, is? Um, he, dat kan, maar u moet zich ook realiseren dat dat ook capaciteit kost. En uh, zeker uh, tot nu toe is het wel geweest uh, ja, roeien met de riemen die, die we hebben. En, um, um, uh, en dat maakt ook eigenlijk dat, dat we um, ja, die extra slag uh, ook nodig um, hebben... Um, maar ik, ik, he, als, als u zegt van nou dat, dat is voor ons de prettigste manier om, om geïnformeerd uh, uh, te worden, um, dan kan dat. Maar dan, dan is dat wel, uh, uh, ja, dan zal dat inderdaad op een staccato manier om het zo maar te zeggen um, uh, uh, moeten gebeuren. Um, u uh, geeft aan, meneer Hendricks, hè, u, u, u geeft aan van uh, het moet strategischer en slagvaardiger. Uh, is, betekent dat dan dat het tot nu toe helemaal niet uh, strategisch uh, is geweest? Uh, nee, dat, dat is ook niet zo. Um, maar zeker in deze nieuwe fase van het project, hè, de, tot nu toe is er veel voorbereiding geweest en dan merken we gewoon dat er wel echt... ...een tandje bij moet en dat gaat enerzijds om die zakelijkheid... ...waar meneer Bouwberg wilson ook aan refereert... ...maar ook dat het nog eh, strategischer eh, moet... ...en dat we daar dus ook strakker op sturen. En u geeft ook aan, he, van, van nou, dat organogram eh, dat, dat is wel zwaar opgetuigd... ...en moet je het niet doen met, met minder bestuurders. En aanvankelijk eh, hebben we het heel lean en mean ingericht... En merkten we ook eigenlijk van... hé, hey, dit is bijna te min, Want het raakt eh, vrijwel alle portefeuillehouders. Hè? Meneer Berendsen is aangehaakt... Eh, nou ja, vanwege sport, vanwege vastgoed... vanwege mobiliteit niet eh, te vergeten... vanwege de bereikbaarheid. En eh, zijn inzet en kennis eh, voor dit dossier... is heel erg belangrijk. Hetzelfde geldt voor de burgemeester. Die heeft openbare orde en veiligheid in portefeuille. En dat is echt de portefeuille van de, van de burgemeester. En ja, ik... Eh, ik ben coördinerend portefeuillehouder, ik ben ook bestuurlijk opdrachtgever, maar ik vind het wel heel wezenlijk dat zij ook vanuit die verantwoordelijkheid zijn aangehaakt. Dus dan is het inderdaad zwaarder dan het voorheen was, maar dat is wel wat we voor nu ...nodig hebben. En zeker in die opmaat... Uh, ...we gaan nu echt de intensivering in... ...in de opmaat naar het evenement op 3 mei... ...is dat echt... Uh, ja, is dat echt uh, ...naar de mening van het no uh, college noodzakelijk. Uh, u geeft aan... Uh, ...u doet een suggestie eigenlijk van... goh, uh, ...kunt u niet uh, ook extern laten evalueren? Dat is een goed idee. Dat kunnen we uh, zeker doen. Maar ik kan op dit moment... Uh, uh, uh, ja, daar verder ook niet over zeggen van hoe we dat precies uh, uh, dan, dan gaan organiseren. Maar dat, uh, daar kan ik uh, op terugkomen. Maar de suggestie van, goh, zou je dat niet extern uh, laten toetsen, uh, waarbij we ook zeker de rol van de, uh, ja, van de gemeente zelf uh, natuurlijk moeten meewegen, dat, uh, uh, dat vind ik een goede suggestie. Maar, en, en, en nogmaals, he, ook, ook de, die belasting en het aantal uren, waarom uh, uh, uh, hebben we dat zo gedaan? Dat is eigenlijk ook omdat we uh, alles voor Editie 2 ook uh, al zoveel mogelijk in 2020 willen doen. En dit is echt het jaar van, van, van opbouw. He, uh, zoals u weet moet er een bocht verlegd uh, worden. Nou, dat zal voor Editie 2 niet meer. ...nodig zijn, want dat is al gedaan. En de, de, een toegangsweg gaan we het straks over hebben. Ja, dat proberen we te doen voor editie 1, is straks niet meer nodig. Dus, dus de aard van het evenement zal ook anders zijn. We willen gewoon dat alles klaar ligt in, in, uh, in evenementen... ...en daarom zeggen we ook van, nu hebben we veel capaciteit nodig... ...maar dat zal echt uh, afkalven uh, richting de tweede editie... Um, meneer Hendricks vroeg nog van is dit nu in, in of exclusief uh, overhead? Um, een aantal uh, uh, uh, tarieven, zeg ik maar even, zijn inclusief overhead en andere uh, zijn exclusief uh, over En uh, die, die, die nadere onderbouwing die kan ik eventueel nog wel um, ter inzage ook leggen. Um, en eh, ja, u vraagt ook, van, hebt u ook eh, het gesprek gehad met eh, de uitvoerende organisatie, met Haarlem, eh, hierover? Ja, zeker. Eh, want ik mag, u mag ook best weten dat, dat eh, toen dit signaal eh, eerder opkwam... dat ik ook wel even moest slikken en denken van, goh, is dit nu echt nodig hiervoor... Um, maar inmiddels is het echt de, de, de, de volledige overtuiging van het college dat het aantal uren wel nodig is om het tot een goed uh, uh, einde te brengen. En uh, nogmaals, we doen dit weer voor het eerst, het is uh, voor de ambtelijke organisatie echt een, een nieuw... Uh, evenement een nieuw project, daarvan uh, zeggen zij ook, dat betekent dat we echt ook expertise soms moeten inhuren, uh, want de expertise is er wel in Nederland, maar die hebben we ook niet op alle onderdelen in het huis. De wilt u tot een afronding ja, komen? Ja, zeker, ik ben er uh, veel te lang aan woord. Uh, dus dat gesprek, dat hebben we zeker uh, uh, met elkaar gehad, uh, indringend ook, en uh, nou, dit is de uitkomst uh, daarvan. Uh, meneer Bouwberg-Wilson zegt terecht, het ontslaat u niet van de zakelijke insteek. Daar ben ik het mee eens. En over de externe evaluatie heb ik, uh, heb ik al gezegd dat dat uh, een goed idee is. Dank u wel. De tweede termijn is voorbij. dus. Ik... Ik, maar, voorzitter, mijn vraag is helaas nog niet beantwoord. Terecht. Heel terecht, excuses uh, meneer Elgebali en u, u sloot nog wel af, dan vindt u mij een vriend en geen vijand en ik zal u hoe dan ook niet als een vijand uh, beschouwen, maar u geeft eigenlijk aan, neem de duurzaamheidsaspecten ook mee in de, in de updates en de, dat zal ik zeker doen. Goed, dan is mijn vraag, is het een hamerstuk of uh, dat het terugkomt als agendapunt? Bespreekpunt? Ja, ja, want we hebben aangegeven met een motie te komen. Prima. Oké, okay, dan wil ik uh, iedereen bedanken bij uh, de insprekers voor dit uh, punt. Dan komen we bij agenda punt 4. Um, kort, het college stelt de raad voor om de aanleg van een toegangsweg naar het circuit Zandvoort toevoegen aan een lijst van categorie van gevallen waarin een verklaring van geen bedenkingen niet is vereist. Zijn er insprekers op de tribune? Geen insprekers? Heeft iemand van de commissie een vraag of wil? Ik zie drie vingers en dan begin ik bij de heer Hermsen. Dank u wel, voorzitter. Ik het een beetje, formule 1, onder druk wordt alles vloeibaar. Wij zouden heel graag willen weten... Want... Iets stort mij toch heel erg. Um, hoe kan het nou zo zijn dat u niet eerder wist dat die toegangsweg er moest zijn? Uh, en hoe kan het nou zo zijn dat u niet wist dat daar een Natura 2000 gebied lag? En hoe kan het ook zo zijn dat op het moment dat u in uw plan opneemt om een weg aan te leggen, dat nu op een versnellende procedure moet plaatsvinden? Op de een of andere manier lijkt de organisatie of in ieder geval de kijk naar hoe we met dit soort bestemmingsplannen omgaan... Um, ...en een dusdanig dus uh, versneld traject te komen, dat het net lijkt alsof er iets over het hoofd is gezien. Dus ik vraag me gewoon af wat heeft hij over het hoofd gezien en wat betekent dat eigenlijk voor de pro procedure aan zich? Um, los dan daarvan is er natuurlijk ook een enorm, uh, of tenminste is er met heel veel spoed zeg maar, dit raadstuk vastgesteld... En ik twijfel uh, erbij of ik, of, twijfel of ik voldoende tijd heb gehad om dit uh, goed te kunnen uh, bestuderen en alle juridische overwegingen te kunnen gaan beslaan Omdat ik geen expert ben op het gebied van bestemmingsplannen. Ik dank u wel. Heer Kabali. Ja, een korte inbreng, want ik sluit me volledig aan bij wat de heer Hermsen hier zegt. Uh, bij mij leven precies dezelfde vragen. En ik wil daar nog een paar vragen aan toevoegen. Bijvoorbeeld, ik las vandaag uh, in het Haarles Dagblad uit mijn hoofd. Uh, dat de natuur- en milieuorganisaties uh, hier sowieso uh, bezwaar en daar ligt ook naar de rechter van stappen. Dus hoe groot achterkans dat, uh, achter het college de kans dat de rechter dit soort uh, manieren en procedures goed vindt? Uh, waar liggen daar de risico's? Uh, en voor de rest, ja, de heer Hermsen heeft al heel veel gezegd en ik sluit me daar volledig bij aan. Dank u wel, de heer Berg. Dank u, voorzitter. Het eerste besluitpunt bevat twee punten volgens de fractie van Openzet. Het wijzigen van gebruik van gronden ten te behoeve voor het circuit om dat aan te wijzen... als categorie van gevallen waarin een verklaring van geen bedenkingen niet is vereist... daar heeft de fractie van Openzet wat minder problemen mee. De rechtsbeschermingsmogelijkheden blijven ongewijzigd. Iedereen kan nog steeds in bezwaar en we vinden het van belang dat de weg op tijd klaar is... in belang van de veiligheid van de bezoekers van een groot evenement... Um, maar daarnaast vraagt het eerste besluit om ook in te stemmen met de toegangsweg. De huidige toegangspad van het boulevard naar het circuit... is nu het hele jaar afgeschermd met bouwhekken... die het beeld langs de boulevard ontsieren. We gaan ervan uit dat in de nieuwe situatie niet meer het geval zal zijn... en dat de toegang een kwalitatieve uitstraling krijgt. Maar kan het college nog aangeven op welke wijze de ontsluitingsweg... De ontsluiting van de weg is geregeld ten aanzien van de busbaan en de zeeweg... en op welke wijze de veiligheid wordt gewaarborgd voor voetgangers... en of de doorstroming van gemotoriseerd verkeer. Als deze weg met een slagboom wordt afgesloten... is de weg dan nog wel toegankelijk voor wandelaars en fietsers. Misschien is het ook gelijk een gelegenheid om de veiligheid van overstekende voetgangers... bij de uitrit van de camping, de duinrand eens een keer tegen het licht te houden... want daar moeten de, de voetgangers... Uh, ...van een schuin hellendje naar beneden gaan. Uh, en, en vandaar dat onze zorgen naar voren komen. Hier willen we het bij laten. Dank u wel. Geen vragen meer van commissieleden. Dan geef ik de wethouder het woord. Dank u wel, voorzitter. Uh, D66 en GroenLinks... Uh, uh, ...stellen feitelijk dezelfde vragen. Uh, of hebben dezelfde vragen. En... Uh, uh, u vraagt eigenlijk van hoe, hoe zou die versnelde procedure en, en wat, wat is de, in, uh, de impact uh, ook daarvan. Uh, aanvankelijk, ook als u uh, het, het, het, het kaartje uh, erbij pakt, was het idee om de bestaande route uh, uh, te verharden. Dat woord zocht ik. Uh, dat, daarvan is gebleken dat het laatste stuk, en daarmee bedoel ik het stukje tussen uh, de boulevard en... Uh, uh, nou, en waar die weg recht uh, buigt, dat laatste stukje, dat lag um, te dicht tegen uh, Grijsduin. Wat daarbij is gekomen is uh, de stikstofuitspraak, um, ook in het voorjaar, wat, wat, um, um, wat ook weer nader onderzocht um, moest worden. En ook uh, mede op advies um, van uh, de provincie um, is er gezegd, um, uh, kijk of er, uh, of er een andere route denkbaar is. Die andere route die is uh, gevonden. En um, in de tekening is dat, um, nou, de, de, de bocht zou ik haast zeggen, uh, wederom op dat laatste stukje wat aansluit op um, uh, de busbaan. Um, maar dat laatste stukje, dat deel um, valt buiten het bestemmingsplan. Dus de weg zoals die was, um, die zit al in het bestemmingsplan. Die hadden we zonder problemen kunnen verharden. Maar omdat we nu als het ware die bocht... Um, uh, maken die nodig is, omdat het anders te dicht bij Natura 2000 uh, uh, gebied ligt en het Grijs Duin. Uh, daarvoor uh, dat valt niet binnen het bestemmingsplan. En dat betekent dat je de uitgebreide procedure moet doorlopen. Um, dit is uh, ja, eigenlijk vrij recent aan het licht uh, gekomen. We hebben daar ook het juridisch advies um, van onze advocaat Pels Rijken uh, over um, gevraagd. En um, zij hebben ook aangegeven, he, naast onze eigen... Um, uh, uh, uh, RO-jurist van, van dit is een manier om dat te doen... en dan eh, doe je dat eigenlijk volledig eh, binnen de regels. Want die uitgebreide procedure die heeft een doorlooptijd eh, van 26 weken. En dat, en dat duurt gewoon te lang. Dat is nu eenmaal zo. Eh, door die verklaring, eh, door eh, die toegangsweg... aan die lijst van verklaring van geen bedenkingen toe eh, te voegen dan betekent dat, we verminderen het eigenlijk op twee, we versnellen het op twee punten... en dat heeft te maken dat we in een normale uitgebreide procedure... Uh, eerst naar de raad komen voor een uh, voorlopige, een conceptverklaring van geen bedenkingen. En dan daarna, na de ter inzagelegging, uh, nog bij u terugkomen met een definitieve verklaring van geen bedenkingen. Uh, uw raad vergadert uh, iedere maand één keer, dus dat betekent al, al twee maanden um, um, ja, tijd, om het zo maar te zeggen: twee à drie maanden. Door dit, uh, deze weg aan het besluit toe te voegen, versnellen we dus met twee à drie maanden de doorlooptijd. Wat ik nog wel uh, echt wil uh, benadrukken, en meneer Elgebali van GroenLinks gaf dat ook uh, aan, hè, uh, uh, hoe zit het dan met bezwaar en de gang naar de rechter, uh, ja, dat, dat die mogelijkheid blijft bestaan. Dit voorstel doet daar helemaal niets aan af. Dus eigenlijk alle andere stappen die in eh, die RO-procedure eh, zitten. Eh, dus er wordt een aanvraag ingediend voor de omgevingsvergunning. Eh, je neemt een besluit over die ontwerpomgevingsvergunning. Eh, die wordt zes weken ter inzage gelegd. En ieder kan daar een zienswijze eh, over indienen. Eh, wij stellen een nota van beantwoording op, waarin we ingaan op al die zienswijzen. Eh, vervolgens nemen we een definitief besluit over die... Um, ...omgevingsvergunning, en dan kan een ieder daar nog uh, uh, bezwaar ook uh, tegen maken. Dat is een rechtsgang, hè? Dat, die, die, die rechtsbeschermingsmiddelen, die, die blijven in stand. Um, dus, dus dat is iets, en in, ho in hoeverre mensen daar gebruik uh, van maken, ja, dat, dat moeten we natuurlijk zien. Ik hoop uh, uh, dat dat uh, niet aan de orde zal zijn, uh, omdat iedereen zich uh, gehoord kan voelen, omdat de zienswijze nog steeds... Uh, uh, blijft, maar het, het gaat in dit voorstel uitsluitend om uw rol als raad en de verklaring uh, van geen bedenkingen. OPZ geeft nog een aantal aandachtspunten mee. En die zien echt uh, nog op de verdere uh, uitwerking. Dus uh, die nemen we mee ook bij die verdere uitwerking. Maar dit voorstel ziet eigenlijk sek op de toevoeging van die weg aan de lijst uh, die we al hebben waar dus al de natuurbruggen en de redingsposten op stonden om daar een nieuwe categorie aan toe te voegen zijn de toegangsweg dank u voorzitter dank u wel wethouder wie wil het woord in tweede termijn dan begin ik bij de heer Metters. ja dank u wel uh, voorzitter het CDA die uh is van mening dat als je ja zegt tegen de Grand Prix, dan zeg je ja tegen deze nieuwe toegangsweg. Dat is het uitgangspunt en daar gaat het volgens het CDA om. En ik wil het college een compliment maken voor de argumenten. U heeft ze net nog even toegelicht, maar ze staan duidelijk in de notitie. Uh, uh, welke argumenten u daarvoor heeft. En sowieso halen we er natuurlijk uit tot een tweede weg in het kader van een veiligheidsplan... ...een absolute voorwaarde is als calamiteitenroute. U heeft verder aangegeven hoe de rechtsgang uh, intact uh, blijft. En het CDA zal zeker instemmen en vindt dat u een goede afweging heeft gemaakt... ...om die weg tijdelijk gereed te hebben en daarom voor deze procedure te vragen aan de Raad... ...om daarmee akkoord te gaan. Dat zullen wij zeker doen. Dank u wel. Dank u wel, meneer Mertens. De heer El Kobani. Ja voorzitter, um, ik, ik, snap, ik snap wat de wethouder zegt, echt heel goed. Alleen, ik, ik hoor ook, ik, ik, ik merk bij mezelf ook dat ik het aan de andere kant niet snap. En wat snap ik nou niet, het is het feit dat we vanaf het begin weten wat de heer Hermsen terecht zegt, er, loop, of er moet daar een weg komen te lopen, het staat in het raadstuk zelfs, van 26 maart. Uh, er ligt een natuur 2000 gebied, we weten vanaf het voorjaar, stel, je weet het niet van het voorjaar, je weet je in ieder geval vanaf augustus dat er een pasuitspraak ligt die met stikstof uh, te maken heeft? En toch komen we nu um, in de raad van eind oktober um, komen, komen met dit, met, met dit procesvoorstel, met dit, met dit besluit. En dan denk ik bij mezelf, als we dat allemaal al weten in, in, in november, of allemaal al weten in maart, uh, in april, in mei, dan heb je toch al die maanden om alvast uh, dit besluit te nemen en dit besluit te maken? En waarom is dat dan niet gebeurd op dat moment? Voorzitter. Een moment. U heeft een interruptie. Ja, dank u voorzitter. Want de heer Algebali schetst hier een, een frame wat volgens mij niet correct is. Want de planning was dat een bestaande weg aangepast zou worden. Daarvoor Meneer Hermsen, hier... heeft u een vraag of gaat u het helemaal toelichten? Nee, ik uh, eindig met de vraag. De, de planning was een bestaande weg aanpassen. Daar is geen bestemmingsplanwijziging voor nodig. Snapte de heer Algebari dat? Dat die procedure dus gepland was om anders te zijn. Maar dat nu door gewijzigde omstandigheden, doordat uh, die weg aangepast is, de procedure aangepast is. Ik snap heel goed dat door de gewijzigde, door het feit dat die weg daar gewoon niet kan lopen, mede door het Natura 2000-gebied dat er ligt met de grijze duinen, ik snap heel goed dat dat dan niet is gebeurd. Maar dan nog steeds uh, kom ik op, het, op hetgeen dat er genoeg... ...tijd nog steeds was om ons al op voorhand hier over uh, dit te laten doen in feite. Of met een soortig proces te komen. Want dat, het is niet zo dat dat pas vanaf een, een week geleden is gaan spelen, natuurlijk niet. Uh, dat, dat, lijkt, dat lijkt me een utopie. Dus ik vraag me gewoon af waarom wij niet eerder, al is het maar een maand eerder... ...maar eerder in het proces zijn meegenomen in, in, in het creëren van, van dit besluit... En, uh, het feit dat er een, ja, een, letterlijk een soort van ander proces wordt... Meneer Kabbani, mag tot een afronding komen... want uw vraag is volgens mij heel duidelijk voor de weithouder. Dat is klaar, voorzitter. Dank u. Heer Hermsen. Nou, ik, ik sluit deels aan bij het hier wat, wat de heer Elgabali uh, aangeeft. Uh, zit ik in exact dezelfde vragen? Um, uh, daarbij ook dat uh, de weg in, de bestem, in het bestemmingsplan er eigenlijk al jaren ligt. Um, um, en ik, ik vraag me af of u niet teveel op een yoga -kaart heeft ingezet... ...namelijk een brief van die minister die er lag dat er toestemming was om die weg ooit gewoon aan te leggen... ...en dat er geen bezwaar zou zijn vanuit de milieuvoorschriften en al, al dat soort zaken. Dan gaat er natuurlijk een passende overweging overheen. Dan moeten alle uh, alarmbellen afgaan en dan moet hij denken ik moet hierop anticiperen en dan is het eigenlijk al te laat. Dus wat wij nu gaan doen is een, is een procedure in stroomversnelling uh, zetten... Um, waarvan ik in ieder geval mijn twijfels, en niet mijn hele fractie... maar waar ik in ieder geval wel mijn twijfels heb... is dit de juiste manier om dit soort zaken op dan op, dit manier, op deze manier te doen. Um, ik, ik pas ervoor om uh, onder druk uh, beslissingen te nemen waar ik niet achter kan staan... en waar gewoon een normale procedure voor is. Um, dus wat mij betreft is het een bespreekstuk. En ik merk ook gewoon nog heel erg dat ik niet de antwoord krijg... Um, en de heer Elgebali ook niet, is gewoon het waarom... U heeft een heel verhaal verteld over waarom u het bestemmingsplan moet wijzen. Dat snap ik ook. Er zit nu tijdsdruk achter. Want, maar waarom is daar tijdsdruk achter gekomen? Daar ben ik gewoon dan benieuwd naar. Heeft u niet te veel ingezet op het toezegging van uw minister die veel te oud was... waarvan u kon denken van nou, dit, dit was misschien niet het idee geweest? Of heeft u eigenlijk al het, al het andere gewoon laten lopen uh, en dacht, oh, ja... We moeten nog een weg aanleggen, dat was ik helemaal vergeten. Die weg die overigens al, hè, want dan hebben we het over veiligheid, al jaren geleden gelegd had kunnen worden. Want het was bij de Jumma-dagen ook geen probleem. Dus ik vraag me dus echt af, sterk af, wat nu de afweging is om het nu wel te doen. Ten opzichte van al die evenementen die daarvoor zijn geweest, zonder dat die veiligheidsweg er niet lag. Dus dat is gewoon eigenlijk de overweging. En waarom dan die versnelde procedure, Daar, dat hoor ik dan niet. Dus ik hoor graag van u wat u daarop te antwoorden heeft. Dank u wel, de heer Hendricks. Ja, voorzitter, heel kort. De VVD kan instemmen met dit voorstel. En het is ook goed om te kijken naar waar procedures verkort kunnen worden, omdat er inderdaad